Ja, vrolijke avond. Dit is Radio 1 uur. Hageman met het NOS Journaal. De avondklok in drie grote Egyptische steden is opnieuw verlengd. Vanaf morgen mogen inwoners van Cairo, Alexandrië en Suez van 3 uur 's middags tot 8 uur s ochtends niet meer de straat op. Zaterdag werd de avondklok ook al uitgebreid omdat maar weinig mensen zich iets aantrokken van het uitgaansverbod. Ook gingen gisteren en vandaag weer betogers de straat op om te demonstreren tegen het regime van president Mubarak.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 Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen. Hij heeft uitleg gekregen hoe Iran omgaat met drugshandelaars en waarom het nooit tot een tweede rechtszaak is gekomen tegen de Iraans-Nederlandse Zaghra Bahrami. Gisteren werd bekend dat ze is opgehangen omdat ze drugs zou hebben gesmokkeld. Iran zegt dat de executie een nationale kwestie is. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft alle ambtelijke contacten met Iran bevroren.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 Zijn familie wordt tot in Brabant achtervolgd door de Engelse pers. Vanavond in Karo Brandpunt voor het eerst hun verhaal. Kort over tien, Nederland 2. Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Weylo. Goedenavond, luisteraars. Straks, zo rond. Nou, wat zal het zijn? 12, 13 minuten voor 10, de Dakar Rally. Die, die Dakar Rally is wel inmiddels afgelopen. De motoren zwijgen. De diesel- en benzinedampen zijn opgetrokken. Maar er valt nog wel heel veel te vertellen. Maar nu eerst. Muziek. Nee, geen muziek. We gaan praten over muziek. Praten over muziek. En dat wordt niet saai, dat wordt beslist, niet analytisch. Nee, nee, nee. nee. Wij gaan praten over muziek met een moderne Nederlandse geëngageerde componist. Die spectaculaire concerten organiseert in Jeruzalem, in Tsjechië met Sigeuners in Hoofddorp. Waar doet hij dat niet? En hij is niet van, van, van de hermetische muziek voor de gevorderde luisteraars. Nee, hij is van de toegankelijke muziek. Maar dan wel de toegankelijke muziek met diepgang. En dan heb ik het natuurlijk over Merlijn Twaalfhoven. Programmamaker Bente Hamel die trok met Merlijn Twaalfhoven op. En ze volgden hem vanaf de geboorte van zijn nieuwe stuk. Dat heet The Air We Breathe. Tot en met de eerste uitvoering in Hoofddorp. Laten wij gaan luisteren naar de Twaalfhoven-aanpak. Ja, inderdaad. Nu ik het hoor, hè. Ik heb ergens een soort van herinnering... Ik denk, dat dat, uh, ik denk altijd dat dat Georgisch is, dit akkoord. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik vind het wel mooi om op dit moment... Uh, ja. dat jullie daar uh, eigenlijk een beetje het uh, theatraal inderdaad... Deze nacht ja, die, die... Weet je dat Russisch-orthodoxe gevoel? Daarom ook inderdaad zo laag als jullie kunnen. Staat er niet, als er één maar dat plek is waar die thuis hoort, dan is het hier. We zijn in een kleine repetitiezaal. Zes zangers op klapstoelen met aan het hoofd Merlijn Twaalfhoven. Zullen we eens gewoon wat proberen en dan ontdekken we wel wat uh, werkt en wat niet werkt, oké? Okay? Merlijn is niet het type componist dat zich het liefst opsluit om te werken aan de perfecte compositie. Voor hem is muziek vooral iets wat je samen doet. Met muzici en met je publiek. Ik vind het heel kwalijk dat muziek heel vaak een soort van puzzeltje wordt. Zeker hedendaagse muziek. Dat het publiek gaat bedenken, Ah, wat bedoelt hij hiermee? Of wat wil hij hiermee zeggen? Als mensen denken, ik moet begrijpen waar het over gaat... dan zijn ze heel duidelijk als een soort ja, een observator. Terwijl... Moment dat je wordt meegevoerd door het stuk en je vraagt je niet meer af waar het over gaat, maar je doet het gewoon, je luistert gewoon, je hoort het, je, je beleeft het, dan ben je veel meer in de muziek. Merlijn Twaalfhoven wil dat zijn muziek toegankelijk is. Hoe pakt hij dat aan? En wordt zijn muziek er niet te mooi, te zoet van? Hoe bewaakt hij zijn eigenheid? Afgelopen najaar volgde ik Merlijn Twaalfhoven bij het werk aan zijn nieuwe compositie The Air We Breathe. En bij de aanloop naar het eerste concert, waar hij een nietsvermoedend publiek aan het zingen wil krijgen. En uiteindelijk wordt die tochtige kerk en het verlegen publiek, dat wordt één grote swingende massa, als het lukt. Terug naar eindzomer. Hier op de Zolder is uh, officieel het rommelhok, maar dat is onderhand mijn uh, kantoor, mijn hoofdkantoor, ook de plek waar ik rustig kan componeren. En het is, uh, er staat ook voor alles aan archief en archief niet alleen in composities, maar ook in vorm van T-shirts, decormaterialen, uh, instrumentjes die ik kan gebruiken als ik uh, ja, met grote groepen muziek wil maken. Een kamer met uitzicht over de daken. Er loopt een smal paadje tussen hoge stapels dozen, koffers, boeken. In een klein hoekje bij het raam staat een elektrische piano en een bureau. Dit is je bureau? Precies. Het ligt helemaal vol papieren. Hoe drukker ik het krijg, hoe groter deze stapel met uh, to-do-items uh, groeit... Ik zie daar een postvakje urgent, want het ligt wel een beetje vol. <laughs> ja, dat is zeg maar urgent, maar dan wat ik dan midden op mijn bureau leg, dat is het urgentst. <laughs> Nog urgent, ja. ja. En de rest, dat uh, wacht totdat het ietsje rustiger is, totdat nu de, het concert achter de rug is. En, dus zo. Ik hang nu mijn computer aan de piano. Ik heb een computerscherm die op mijn piano staat en die is gelinkt aan mijn, mijn laptop. Zodat ik vaak op het scherm van mijn laptop bijvoorbeeld teksten of aantekeningen heb en dan kan mijn piano hem ook uh, afspelen. Oké. Okay. Dat is een klein uh, koraaltje, melodietje van de zangers op een bepaald moment. En nou ja, zo kan ik ook via de piano uh, noten invoeren. Welk stukje ben je nu bezig? Nou, ik ben eigenlijk aan het puzzelen met tekst voor uh, een stukje solo dat uh, hier klinkt. een stukje muziek wat heel erg luid wordt uh, geroepen. Ik heb ooit een keer opnames gehoord van Zweedse herders die ook een bepaald soort zang hebben waarmee ze juist hun, uh, hun kudde uh, toeriepen. En dat gaat met een hele schelle stem... Een van onze zangers uh, is een Zweedse vrouw. En die weet precies wat ik bedoel als ik dat vertel. Dus daar heb ik al in het verleden wel mee, dingen mee uitgeprobeerd. Dus ik hoop dat ze dit echt op een hele schelle manier kan uh, gaan zingen. Maar ik zit wel heel erg te, uh, te puzzelen. Want um, um, om daar letterlijk een soort Nederlandse tekst op te zetten... dat vind ik net niet echt passen. Het moest, moet een beetje mysterieus blijven. Dus... Ik ben dus nu heel erg aan het twijfelen van wat is zo'n juiste uh, boodschap. Uh, ik bedoel, het, de impact die het heeft als muziek, die, uh, die snap ik. Maar wat voor woorden of lettergrepen of klanken er precies bij moeten, daar ben ik nog niet over uit. Dus dat is uh, de klus vanochtend. Wanneer is het idee ontstaan voor dit stuk? Nou, het is al uh, meer dan een jaar geleden dat ik heel graag vocale uh, muziek wilde gaan maken. Omdat ja, toch het bijeenbrengen van zangers met verschillende stijlen, dus uit verschillende culturen... daarbij uh, kun je een hele mooie balans maken tussen je eigen compositie en de inbreng van de ander... Dus dat is natuurlijk bij een pianist of een violist veel moeilijker. Die is veel sneller geneigd om precies te spelen wat je bedoelt. Terwijl een zanger die kan alleen maar zijn eigen stem gebruiken. En dan wordt het sowieso iets uh, ook van uh, die muzikant. En dat is het, uh, het doel nu met dit project. Aan de ene kant echt een compositie neerzetten die uh, klopt. Die overtuigend is. En die uh, ja, eigen is. Zonder dat het zo eigen is dat het publiek daar juist uh, een afstand toe voelt. Dus ik wil het ook weer uh, ja, zorgen dat het open is en dat mensen zich er ook thuis in voelen. Toen ik me het stuk voorstelde, toen ben ik echt uitgegaan van het idee van een ritueel. Omdat ik dat in het dagelijks leven eigenlijk heel erg mis. We hebben nu uh, allemaal rationele verklaringen gevonden voor de mysteries van het bestaan. En uh, we hebben eigenlijk geen rituelen meer nodig. Maar tegelijkertijd zijn die rationele verklaringen ook maar een soort van buitenkantje. Om te zeggen dat iemand overlijdt wil nog niet zeggen dat je begrijpt waar die persoon naartoe gaat of waarom die verdwijnt. En uh, dat geldt ook voor geboorte of voor, uh, voor de liefde. We kunnen het misschien wel verklaren, maar dat is nog lang niet genoeg. We hebben nog geen relatie daarmee. Dus dat was eigenlijk ook het beeld dat ik had van een samenkomst van mensen... waarin schoonheid een manier is om verbintenis te voelen... met elkaar of tussen jou en de omgeving. En die schoonheid ja, wordt uitdrukking gebracht in de muziek. Maar die wordt vooral ook ervaren door het feit dat je het zelf maakt. Dat je zelf deel bent van het creatieproces. Dat is dus het plan. Bij The Air We Breathe gaat iedereen meedoen... Maar nu moet ik iets bekennen. Ik hou niet van meedoen. Bij het woord publieksparticipatie gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. Als ik naar een voorstelling ga kijken, ja, dan, dan wil ik ook kijken. Lekker anoniem, vanuit mijn stoel, zonder onverwachte dingen. Als er nou straks meer mensen in de zaal zitten, zoals ik, dan kan het nog een harde dobber worden. Maar Merlijn heeft een slimme truc bedacht. Vanavond heeft hij een geheime afspraak. So, hallo, jullie zijn koorleden. Wat fantastisch. Ik ben Merlijn. Ank Ank, hallo. ik ben Nel. Fijn dat jullie er op korte termijn bij konden zijn. Komt u ook zingen? Ja, ik kom ook zingen. Ja. Ik ben Bas. En weet u al een beetje wat er gaat gebeuren straks? Ik heb geen idee. Ik, ik weet dus dat hij heeft een werk gecomponeerd. En dat doet een koor aan mee. Dat is ons koor. En zes beroepszangers, maar hoe dat nou gaat gebeuren, ik heb echt geen idee. We zullen wel een partituur krijgen, denk ik. Goed, we gaan beginnen, dames en heren. Uh, we gaan gewoon zitten op stoelen. Eventueel kunt u nog wel een kopje thee of koffie nog wel uh, meenemen. En de mannen gaan in de strafbanken en de vrouwen in het midden. En Probeer een beetje verspreid te zijn, maar laten we het niet helemaal op de achterste rij te zi zitten. Dus een beetje verspreid. Oké. Okay. Nou, welkom Nostakanta. Eigenlijk het belangrijkste wat jullie doen en zijn, dat is publiek. Maar publiek wat geen schroom kent. Wat dus op het moment dat ik dit doe, gewoon lekker mee gaat zingen. Um, ik wil even wat uitproberen. Ik ben heel benieuwd als ik jullie aankijk en zeg van nou, kom maar. Of dan iemand zich geroepen voelt om mij te antwoorden. Oké. Okay. Mm. Ja, bladzijde 18. 3, 4. Voor mijn stem, dit geluid. Raak je hand, je mijn stem, dit geluid. Kijk maar, kijk maar, kijk Een keurige koorklank en daar werkte ik niet mee. Dus als je mij terug wil zingen op een ...oh, oh, uh, manier, dan komen we niet ver. Dus ik wil even wat uitproberen en dat zal niet voor iedereen van jullie meteen lukken, maar kun je even erbij gaan staan en kun je proberen om mij na te doen. Oh. Ho ho! Oké, okay, dat klinkt al uh, een stuk pittiger. <laughs> en het belangrijkste is dat ze niet weten dat jullie meedoen. Dus als er nou mensen zijn van, uh, die zeggen: hé, hey, hoe is het? Zeg van ja, nee, ik was gewoon benieuwd, ik ben gewoon gekomen en nog een paar andere collega's van het koor. Vertel niet van oh, ik ben daar helemaal uh, undercover. <laughs> nou, een zeer goede avond. De Nederlandse componist Merlijn Twaalfhoven organiseerde een ondergronds festival bij Palestijnse inwoners van Jeruzalem in hun huiskamer. En juist die muur inspireerde de Nederlander Merlijn Twaalfhoven... tot het componeren van een speciaal muziekstuk dat gisteren zijn wereldpremière beleefde. De afgelopen jaren organiseerde Merlijn Twaalfhoven spectaculaire concerten... in binnen- en buitenland... Twaalf Hovens engagement wekt veel sympathie. Maar in de muziekwereld leveren al die grootse gebaren... juist ook scheve ogen op. Inderdaad, ik heb ook wel eens mensen die denken... dat ik dan uh, van alles een soort van grapje maak. Die zien inderdaad, op het moment dat je muzikanten... bijvoorbeeld rondom het publiek zet... of inderdaad op het daken van huis en buiten dingen uitvoert... dat dat niet serieus is. Dat het pas serieus wordt als, als weer iedereen gewoon op het podium zit... en als het publiek gewoon uh, weer heel stil is. En ik zie daar niet echt... een heel groot onderscheid in... maar wel een soort van overgang. Ik maak zowel stukken die helemaal gaan over de luisterervaring... als stukken die gaan over... De, ja, de totaalbelevenis. Uh, maar... dat gaat helemaal in elkaar over. Uh, dus ook bij een uh, luisterervaring... in een concertzaal... kan het heel verfrissend werken om een bepaalde geluiden ineens van achteruit de zaal te laten komen. Want dan luister je daar extra aandachtig naar of dat is dan ja, een soort van uh, verwondering, wekt dat op. Hoe is het als je dat regelmatig moet uitleggen? Nou, um, ik zie dat als mijn eigen onvermogen. Ik wil het niet hoeven uitleggen. Ik wil dat de muziek overtuigend genoeg is dat het gewoon blijkt... dat die bijzondere klanken of effecten, zo kun je ze ook noemen... dat die juist helpen om een bijzondere luisterervaring te krijgen... Ik vind bijzondere muziek toch juist ook een balans... tussen het intellectueel uitdagende en het emotioneel uitdagende. Muziek voor het hoofd en het hart. Dat is wat Merlijn Twaalf overzoekt. En dat zie je als je in zijn cd-kast kijkt. John Cage naast hip-hop. Japanse garaku naast Flamingo en wat dacht je van een Arabische erbarmedic of dit En dit is Iver Palsdottir, een hele jonge zangeres uit de vaar eilanden En um, ik hoor de eerste aantal platen waarin ze met zijn eigen band uh, volksmuziek maakt. Maar wel die ze zelf componeert, dus wel hedendaags. Uh, maar dit is een versie waarbij ze samenspeelt met Dennis Radio Big Band. En dus eigenlijk een hele maffe clash van, uh, van stijlen. Het dan bij jou? Is het zo dat als je veel naar dit soort muziek luistert, dat het dan ook vanzelf doorcijpelt in je eigen composities? Um, ja, althans, ik uh, zie daar een soort voorbeeld van muziek die aan enerzijds heel organisch is, die heel erg gewoon uh, nou, diepe wortels heeft, en anderzijds heel inventief, heel persoonlijk en heel eigen. Dat is wat ik ook streef uh, om zelf te maken. Dat het dus niet klinkt alsof er een componist heel erg op heeft zitten ploeteren. Maar dat het klinkt alsof die zangers dat gewoon helemaal uh, ja, in zich dragen, bij zich dragen. Dat het helemaal van hun is. En tegelijkertijd dat het iets is wat je nog nooit eerder hebt gehoord. Het is nog drie weken tot het concert. Ik bezoek Merlijn op zijn werkkamer. om te horen hoe het met de compositie gaat. Maar. er is slecht nieuws. Ja, dat was heel chockerend. Wat me al tien jaar niet is overkomen, dat gebeurde de afgelopen week: dat de computer crashte. en dat ook mijn backup file. Uh, verloren ging. Dat is heel belachelijk. Ik ben meteen naar de winkel gelopen. en ze konden er niks aan doen. En. Uh, was je erg van slag? Ja, ja, ja, ik was nou ook heel hard bezig om, om het af te krijgen. En ik had tegen de zangers beloofd: van nou, morgen hebben jullie het allemaal uh, in, met de post. Ja, dan ben je eventjes helemaal, helemaal van slag. Ja, vooral als je al zo onder stress zit, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, het was gewoon wel verdrietig. Want ik ben natuurlijk, behalve nou, het belangrijkste bij compositie, is dat je er echt de tijd voor neemt. En nu heb ik dus die compositie opnieuw moeten maken, maar wel met een race tegen de klok. Dan heb je echt het gevoel van, oh, hoe het was, was het waarschijnlijk zo gaaf. En ja, dat is moeilijk om dan weer diezelfde enthousiasme te hebben. Het componeren is natuurlijk op een bepaalde manier een beetje uh, avontuurlijk. Je, gaat echt een, een, je loopt over een pad waar je nog nooit eerder over hebt gelopen. En ieder, achter ieder hoekje verschijnen weer nieuwe uh, beelden, nieuwe situaties. Maar ja, nu had ik dat pad al gelopen... En toch had ik in mijn herinnering, dacht ik van... hé, hey, maar hier zag ik een heel mooi beetje stromen of een bijzondere bloem bloeien. En ja, die zie ik nu niet meer. <laughs> dus, uh, en het is nu nog niet klaar. Dus ik heb uh, weer in het weekend tegen de muzikanten gezegd, de zangers gezegd... van nog één dagje. <laughs> Zorg dat je tijd reserveert om het goed te studeren. Want volgende week is de repetitie al. Dus vandaag moet het af? Absoluut, ja. ja, ja. Ik ga je alleen laten. Dank je. Goed, Goed, goed, goed, goed. Het is maandagochtend en Merlijn is in een opgeruimde stemming. Deze deur dicht. De partituur is af. Eén hey, voor één droppelen de zangers de repetitiezaal binnen. Ja, uh... Oké, okay, laten we beginnen. Tot nu was het stuk alleen nog noten op papier. Vandaag moet het muziek worden. Muziek waar straks iedereen aan mee wil doen. Hoe gaat Merlijn de mensen verleiden? Uh, welkom, welkom, welkom. Ik zal uh, tussen uh, bedrijven door ook nog wel wat meer uh, over het project vertellen. Maar ik dacht, misschien moeten we meteen eerst even beginnen om uh, te zingen. Ja. Ja. Um, ik stel me voor dat het begint natuurlijk dat, dat mensen gaan zitten... en dat er eigenlijk helemaal niet een introductie is of zo... maar dat eigenlijk op het moment dat, um, dat jullie even naar elkaar kijken en klaar zijn... dat het plop begint... En dat is ook het begin, echt het pakken van de aandacht is. Ja, zullen we het gewoon eens proberen? Ja. Laat me even deze tijd vertalen. Op een gegeven moment een keer een foutje maken qua ritme, doe het dan heel overtuigend. Want ik vind het dus helemaal eigenlijk niet erg als degene, de ene bijvoorbeeld een keer een, een, een kwart met een punt heeft, ja. maar als het maar gewoon heel uh, soort van overtuigend is. Ik wil absoluut niet dat het aarzelend is. Ja. Um, en dit is misschien wel een moment om even totaal even mensen een soort van stroomstoot te geven. En die C is gewoon bezig. En het is gewoon... Antwoord... En dan wil ik ook dat jullie helemaal uit elkaar staan, bijvoorbeeld. En dat echt na elkaar zingen. En dan nou, kom jij ineens. En dan ineens stopt het. Oké. Okay. Hey. Merlijn laat veel ruimte voor de zangers. Niet elke noot is uitgeschreven. Sommige stukken ontstaan improviserend. Zijn partituren zijn routebeschrijvingen, zo zegt hij het zelf. Met die losse aanpak moet je wel om kunnen gaan... Het is Marlijn wel eens overkomen dat muzici weigerden iets te spelen, omdat het niet in de partituur stond. Maar deze zangers hebben vaker met Marlijn gewerkt en improviseren volop mee. Yes, prima. Maar neem wat meer massa aan het ruimte. Dat je echt... Twee uur, drie uur gaan voorbij. Dromerige glissando's wisselen zich af met schelle roepzang vanaf mistige bergtoppen. De air we breathe roept een sprookjesachtige wereld op. Misschien soms iets te sprookjesachtig, naar Merlijns smaak. Want wanneer we bij het slot komen, kijkt hij opeens erg zorgelijk. Ja, ja, ik twijfel voor het laatste akkoord. Waarom die twijfel? Later legt hij het me uit. Maar ja, het is zo'n slotakkoord. Ik heb er in dit geval voor gekozen om gewoon even helemaal... Uh, inderdaad alle uh, een beetje de trucendoos uit de kast te halen. En gewoon helemaal uh, toonaal te eindigen. En ja, dat is dan wel echt een soort van suiker op een honingtaart eventjes... Daar schrik ik dan wel van. En dan probeer ik me weer voor te stellen van, maar hoe is het daar als we dat concert geven? Uh, wat doet dat aan het eind? Moet het zo eindigen of moet het misschien veel opener zijn? Moet er misschien veel meer een soort van uh, verwarring overblijven? Want om het zo helemaal af te sluiten, ja, dat is heel zonde natuurlijk. Want dan zet je er zo duidelijk een punt achter. Het liefst wil ik dat mensen het gevoel hebben van, hé, hey, het gaat nog verder. Maar goed, dat is een dilemma. Want wat vaak gebeurt, is dat ik uh, ja, een balans wil zoeken tussen muziek die natuurlijk klinkt, uh, dus echt muziek zoals we dat kennen, en muziek die heel onverwacht is en heel, uh, heel eigen is en dus tegen die verwachting ingaat. En dus uh, ik probeer daarom het publiek soms te verleiden, en zodat ze meegaan. En als ze bij mij in de bus durven stappen, dan ga ik ineens een onverwachte afslag in. Ja, doe Een kerkje in Hoofddorp, het mizert. Binnen zitten Merlijn en de zangers aan de Chinees. Hier zit knoflook in. Uh oh Had je geen uh -oh. knoflook? Nee, het is dus voor zangers natuurlijk verboden. Dus dat is alleen Zeker voor mij. Zeker als ze het publiek in moeten lopen. Dan eigenlijk niet te... ja. Ja. De kerkzaal met zijn hoge stenen muren... is een nachtmerrie voor de meeste componisten. Maar Merlijn zit er niet mee. Ja, het is heel goed dat het onwijs galmt. Want dat is bij, uh, bij Zang heel mooi. In ieder geval bij het stuk wat wij hebben gemaakt. Onverbeterlijke optimist. Elke tegenslag buigt hij gewoon om in een voordeel. Ik denk dat dat wel tof wordt. Want um, zeker ook als mensen uit het publiek en het koor mee moeten zingen op een gegeven moment. Met Galm dan voel je je ook wel wat vertrouwder of zo. Ja. ja, zeker. En het is nu een uur of zes. Straks over een ja, um, uh, paar ach... uur komt het publiek binnen. Ja. Je komt heel relaxed over, klopt dat? Of vind je het niet ook spannend nu? Ja. Nou, um, kijk, we hebben natuurlijk goed het met de professionals voorbereid. Dus dat geeft gewoon uh, wel vertrouwen. Dat de basis gewoon goed is. Is er iets waarvan je denkt, daar, ik hoop dat dat goed gaat? Um, nou, ik hoop vooral dat het publiek komt. Omdat het natuurlijk gewoon maar een dinsdagavond is in uh, een stad die ik verder nog helemaal niet ken. Waar ik nu voor het eerst dus op ga treden, dus niemand kent mij verder. Het is belangrijk dat er mensen bij zijn natuurlijk, daar doen we het voor. Zullen er mensen komen en zal Merlijn ze aan het zingen krijgen? In een kamer achterin de kerk zijn de zangers zich aan het omkleden. Ik doe zo, ik doe niet zo. Maar zij moet op een gegeven moment gaan zingen. Kijk even naar pagina 8... Ja. Bovenaan dat eerste dingetje dat is natuurlijk ook, dat komt ook heel fel erin. Ik ja, wil een ja, soort was... middenpodium hebben, heb ik opgeschreven. Nee. Ik stond ja. er een eentje namelijk. Ja, Middenpodium. Ja, midden podium. Oh. Oh, ja sorry. Die heb ik niet ja. bijgeschreven, sorry. Ik wel, maar. Dus ja. jullie komen op, natuurlijk wel van twee ja. kanten. Het is dan wel slim. Moeten jullie beiden van rechts opkomen dan? Je bedoelt toch... Uh, pagina 3? Uh, ja. Maar ook al bij pagina 3? Ja. Pagina 3. Uh, Gewoon in het allerbegin voor jullie. Ja. Het lijkt me best oh, okay. verwarrend om op de valreep... nog zoveel aanwijzingen voor je kiezen te krijgen. Maar zangeres Olsa is het wel gewend. Ja, zeker. Zeker met Merlijn. Dit soort uh, snelle dingen op een locatie die je nooit hebt gezien. en. Uh, ik vind dit soort dingen ontzettend leuk, dit soort interactieve gebeurtenissen en zo. En ja, met de Marlijn, altijd leuk. Wat hoop je dat er gebeurt vanavond? Hoe ga je erin? En nou, ik hoop dat iedereen enthousiast uh, wil meedoen en dat het gewoon heel leuk is voor iedereen. En, en verrassend en uh, ja, dat het iets geeft. De koorleden van Nostacanta zijn inmiddels binnen. En daar komen ook de eerste bezoekers. De koorleden mengen zich onopvallend tussen het publiek. De zangers staan klaar in stemmig zwart. Oké okay, jongens. Zullen we naar onze posities gaan? Zachtjes lopen ze de zaal binnen, via de achteringang. Zodat het publiek niets in de gaten heeft. We gaan beginnen. Misschien dat je hier... Uh... Kom, maar jij, ja. jij, jij zegt niets eerst, hè? Nee, nee hè? Oh. jij loopt gewoon op. Oké, okay. dus ik kan nu de ja. Als Julietta klaar Juliette is klaar. zangers hebben zich nu op het podium verzameld. Dan lopen ze de zaal in en verspreiden zich tussen het publiek. Met handgebaren nodigen ze mensen uit om mee te zingen. Vult de zaal zich met een geluid dat je helemaal omsluit. Overal rondom klinken de stemmen van het publiek en daarbovenuit Olsa en de andere solisten. Dit is heel anders dan een concert waarnaar je alleen maar luistert. Je kan je er niet aan onttrekken, je wordt eigenlijk vanzelf meegezogen. Ik vind het best indrukwekkend om te zien hoe iedereen meedoet. En aan het eind van het concert is er niemand die niet meer meezingt. Zelfs ik niet. zongen met uh, die uh, vooral die uh, vrouwenstemmen waren mooi, erg mooi. Ik merk wel dat het heel erg vermoeiend is zingen. Ja? Moeilijk. Ja, ja vond ik, wel. ik was op laatste moment buiten adem. Ja, ja, Toen dacht ik, ik nou het knap dat zij uh, al die tijd zo krachtig uh, ja, zo, zo weten te zingen. Maar het is best moeilijk om je ademhaling goed te regelen. Maar dat betekent wel dat je echt voluit bent gegaan ook. Ja, ja, natuurlijk. Ah, ja, als, uh, als je vraagt om mee te doen, dan moet je natuurlijk ook volop meedoen. En het is ook leuk om met elkaar te zingen. Vooral in zo'n kerk. Het is toch wel nou, heel mooi. bijzonder. Ja. Ja. Dat zo iemand in staat is om zoveel uh, ja, mensen op de been te brengen. Teweeg te brengen. Dat is wel leuk om te zien. Ik ben blij hoor. Uh, ja, dus ik vond het uh, natuurlijk spannend hoe het publiek zou reageren. We hebben heel weinig met koor kunnen werken. Dus liever had ik uh, natuurlijk daar veel meer aandacht nog aan, aan kunnen besteden. Ja, dat was een beetje een gokje. <laughs> ik dacht... Uh, ja, het is op zich heel raar. Mensen die je nog nooit eerder hebt ontmoet... en dat je gewoon ervoor gaat staan en zegt van... hé, hey, ik brul wat, brul eens terug. <laughs> maar ik had ook rare momenten. moment. Ik dacht ineens van... hé, maar als Radio 4 erbij is en ik sta een beetje raar te brullen... dat mag ook weer niet gebeuren. Maar ja, het is toch heel anders. <laughs> dus ik vond het ook wel een grappig idee... tijdens het concert ineens van... ja, nee, dit, dit is echt iets om mee te maken. En in die zin ben ik misschien ook geen componist voor om een cd te maken. Ik wil dat, het, dat je erbij bent en dat je dit, dit samen beleeft als het ware. Gelukkig was deze première geen dernière. Er komen nog meer uitvoeringen. Bijvoorbeeld 13 februari, bij de opening van het nieuwe cultuurcentrum van Hoofddorp. Merlijn Twaalfhoven heeft al grootse plannen. Deze keer wil hij het stuk opvoeren met duizend zangers. Zo klinkt De aanpak. Dat concert waar Bent het net over had. met die duizend mensen in uh, Hoofddorp. ter gelegenheid van de opening van het nieuwe culturele centrum. 13 februari is dat. En u kunt daarbij aanwezig zijn, luisteraars. U kunt dan ook meezingen. En u kunt dat, want u kent het werk nu. U weet nu hoe dat moet. En ook al weet u niet hoe het moet, dan kunt u het nog. Want iedereen kan het. Zo heeft Merlijn Twaalf natuurlijk bewezen. U kunt daar dus bij zijn. Als u dat wil, kijk dan op www.stemvanhaarlemmermeer.nl www.stemvanhaarlemmermeer.nl En het concert dat loopt ook de hele dag door dan. Er zijn een aantal opvoeringen. En het vindt niet alleen plaats in de zaal. Het hele gebouw gaat ingepakt worden in stemmen. En in maart staat er ook nog een, een, een serie concerten... van ditzelfde stuk op het programma. En daarvoor kunt u weer kijken op twaalfhoven.net. Maar misschien is het handiger als u gewoon op onze site kijkt... www.hollanddoc.nl slash radio. En dan hebben wij weer allerlei linken naar allerlei sites. De Twaalfhoven aanpak werd gemaakt door Bente Hamo. Geluidstechniek Alfred Koster, Jan Katsma en Mark Broer. Eindredactie... Frans van Gerp en Henk Burger. En dit programma werd eerder uitgezonden op Radio 4. Vandaar dat u met Lijn Twaalf ook over Radio 4 hoorde. Het werd uitgezonden op Radio 4 in het programma De Bedding. En daarin komen nog negen portretten van componisten. En die worden dan gevolgd vanaf de, de, de, de, de, de geboorte van een muziekstuk... tot de opvoering. En dit programma kwam tot stand met een bijdrage van het... Mediafonds. Holland Doc Radio. Goed, het is tijd voor Dakar. De rally is intussen afgelopen. Er is dus geen gescheur meer over Pampa's. En geen, geen, geen, geen, geen, geen gerijd meer door woestijnen. Geen zandstormen. Maar er is nog wel heel veel te vertellen. Vorige week verlieten de heren ons in San Salvador de Gugui... Waar het Dakar bivak was. Opgeslagen. En zij ontdekte daar financieel gesjoemel van de ASO. Dat is de organisatie. Die ASO die kennen wij, want die organiseert ook de Tour de France. Maar toen dook er een beveiliger op van de organisatie. En hoe gaat dat verder? Dat horen wij in deel 5 van De Hel van Dakar. From South America, and Arthur van J'ai besoin des noms de, de ces deux messieurs. La, les gens de la, les responsables de la presse m'ont demandé euh, leur nom. Oh, <coughs> <coughs> Le nom ah oui. Votre nom. Muntz. Vous avez la carte. Ah, oui. Au Center, euh, ils ont leur... Euh, oui, euh, ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a le problème Bah, Ils voulaient il savoir exactement qui ils étaient. Oui. Parce qu'ils ne savaient pas vous retrouver sur les... Mais on a tout ça, hein Oui, oui, mais... Alors... Muntz Euh... <rire> Je rentre dans un brun? Wat is het probleem? Munt. Ja. Oh, zo. Mijn nummer is David. David. David. Ah, ze zijn heel de lul. De lul, familie. Ja, ze is altijd zo bekend. Pim, huis. Ja. Wat is er gebeurd vanavond, mannen? Nou, well, uh, we okay. staan hier buiten de kant. Er komt maar twee mannetjes van beveiliging op de die Ja, hij weet het ook. Onze vriend. Ja, dat is voorbij. Dat is voorbij. We zijn al press center. je Dat you, yes, press center. Ja? Yes. Ja, we hebben. Yeah, no, we hebben. We hebben. We hebben. We We hebben. Okay. We hebben. We hebben. We hebben. We hebben. We hebben. Before you go in the center press, okay? No in can you what can you I don't We go to you and my friends. You go in the center press yeah. before. Yes. In the center press. You? Yeah. Okay. And on the camera. Door. Okay. Name een... no. Only for the check. Yes, okay. check. Yeah, okay. For the check. Ja. het is eh van dacht dat een schrik waren doen. Ga even kijken wat we daar moeten doen. Ach. Uh, ja, ja. probleem. Ja. Weet je even namen voor de gezelligheid? Blijf hier even staan. Ik ja, ja, ja. heb een foto, dat ik hier. Is. Ja, ik weet het. Ik kom niet meer binnen, hè? Nooit meer. Nu of niet? Maar waarom hij zijn naam hebben, al zijn ja. hè? door, loop, ja. door. Ik Dat komt heel op okay. Het is wel leuk, je paranoia worden, hè, Willem? We zijn ondertussen het basiskamp ingesmokkeld. worden gezocht. Ja, mannetjes op hele kleine brommetjes. En die cirkelen om ons heen en van aan mannen geen foto's meer te maken. Dat moet je niet doen, dat gaat niet lukken. Dat gaat fout. Dat kan niet eens erin, Nee, dat moet je niet doen. Die doen dit. Of je camera weg, of je schrijf je eruit. Schrijf je eruit. Heb je nog Grieks of niet? Uh, ze gaan niet ze gaan niet zo ver om te trouwen. Nee, die gaan niet zo ver om te trouwen. Ja, zover gaan ze wel. Gesstapo, natuurlijk gaan ze zover. Wie oh. Wie zijn wij nu stikki? We zijn ja, nu stikki. Want je hebt geen rechten naam. Nou. We hebben geen rechten. Heb mee het Zet mij stikki. Die weet je hoe eh van dit. maken? Ik heb potmag willen. Die zijn je nou, nou, een nou, nieuw dan ik gooi. Door. Kijk. Kijk, wil je willen. Kijk, mijn Kijk. Mijn Kijk. Mijn Kijk. Mijn Hoeveel die heb jij daar? Vier snij. Dan kan je heel veel foto's ermee. We gaan nu uh, maar moet even het openknippen, want ging mee in het fout. We gaan nu snel. Ik op dat je het Nee, dat gaat mis. Dat is een beetje een probleem. Heb jij een schaartje? Nee, heb een je wel echt. Dan breekt niet dat sticky. Ja, een schaartje. Rustig aan, rustig gaan we laten niet op de sticky breken. Open scheuren, ja, dan pak je hem. Helemaal goed. We lopen nu uh, buiten het uh, bivak, heet dat dan, een mooi woord. Ja. En uh, Wat is er gebeurd dus? Even een resume, want dat doet ze bij RTL ook altijd. het laatste ze eerst iets horen, dan gaan ze namelijk weer over praten wat je gezien hebt. En ondertussen heb je nog reclame? Ja, en dan heb je nog reclame, zeg je hey, wat ik net gezien heb. En dan, ondertussen, en dan zie je weer een stukje vooruit. Dus we gaan nu weer even terug, wat u net gehoord heeft. gaan we nu nog een keer vertellen, maar dan, zoals RTL dat doet. Van hoe, uh, wat is er gebeurd? Nou ja, kijk, we zijn niet, vanaf dag 1 waren we niet geliefd in het Nederlandse kamp omdat wij gewoon een jaar voor een hele kleine oproep werken, vertellen We tellen niet mee, een soort eikneuters En toen hebben wij wat kritische stukjes geschreven in de spits over uh, het, het, het zwarte geldstikkie van RTL, van uh, Alert Kalf, die, die, die, die daar... Klauwen met geld verdiend, werkelijk. Maar was je ook bang? Want uh, die liep daar rond. En... Ja, binnen dat kamp, dat is, is een soort, je uh, krijgt uh, gevangenkamp, weet je. Binnen dat kamp gelden hun regels. Dus ik ben er nu zo helemaal na te trillen, ik ben hier buiten het kamp. Binnen allemaal soort geheime grinten op kleine brommetjes. Die mannen, ons waren aan het zoeken. Ja, maar hele grote Franse criminelen met tatoeages met tatoeages met oortjes, waar ook allemaal oortjes, oortjes in. Oortjes. ik vond het heel eng, heel eng. Maar het gek is, buiten staat een uitzinnig de menigte. Ja, maar die zijn door de regering gestuurd. Wat ook opmerkelijk was over de regering gestuurd, dat, dat Chili... Je hebben 15 miljoen betaald om de, op de racen. miljoen betaald om een nee, 15, 15 miljoen. Kijk, meisje. 15 miljoen hebben ze betaald om de, de redding in huis te halen. En nu zijn ze bezig met Paraguay in Bolivia. Nou, Paraguay de woning te dus vallen, daar moet, moeten we wel langskomen dan. Dus, dus ze plukken eigenlijk heel Zuid-Amerika leeg? Ja, ze gaan plukken. Ja. Leeg, de, de koe leeg melken. Maar, maar toch zijn mensen hier blij. Ze zijn niet blij, want er komt één keer per jaar komt er zo'n zo circus langs... en daarna is het gewoon weer lekker lang rustig. Maar is het een beetje te vergelijken met Zuid-Afrika, Olympische Spelen? Waar ze, want dit hele terrein is eigenlijk want het stond stonden sloppenwijk. Die hebben ze weggehaald. Ja. Hebben al die mensen. Nou, ja, uh, Indianen in, in hutjes, die hebben ze gewoon weggehaald zonder die geld Ze hebben ze dat, is het, ja, die, ja, dan Ja, ze later laten gelpen. Dat, dat komt natuurlijk nooit. Het is geen, dit is niet een sociale instelling. Het is geen, geen garantieve. We, we are party poepers. Dit hele circus is geregisseerd en wij zijn pionnen. Yes, uh, Etienne would like to congratulate all of you on behalf of the whole organization that have got this far. Uh, the last two days particularly were extremely hard and uh, partly for this reason, tomorrow as you probably know already, uh, the second special of the day has been cancelled to allow you to uh, restart in the best possible conditions. For the 273 km. Donc les quads demain quand les motos tournent à droite, vous allez bien à gauche hein, vous suivez bien votre roadbook. Vous allez être remis en roadbook et le même que les autos. On se trompe cars, bikes and quads it is 282 km and for the trucks 361. Là, We staan nu in het basiskamp in Arika aan de grens met uh, Peru ja. en Chili, ja, aan de kust, ja. e aan de Hoe kust. Die, we en we zijn alle drie binnengekomen zonder überhaupt een bandje. We zijn illegaal binnen, maar ja. toch. Maar, ik heb nou? Ik denk nog wat die batterijtjes. Want die draaien leeg met dit verhaal. Uh, De Hel van Dakar Het werd gemaakt door Robbie Muns, Arthur van Amerongen en Willem Davids. En volgende week natuurlijk meer Hel van Dakar. En dan een verschrikkelijke tocht over de Andes. U kunt dat allemaal volgen, hoe dat dan gaat. En, en, en wat, wat ze er nu nog van vinden en zo. Via www.hollanddoc.nl slash radio. En volgende week ook de documentaire Liberia, Graf der Blanken. In 1937 ging Rotterdammer poppen de boer naar Liberia, naar Monrovia. Hij opende daar een winkeltje met Nederlandse spullen. Die werden daar per schip aangevoerd. En die schepen die konden dan mooi, als ze terugvoeren naar Europa... konden ze dan uh, palmolie meenemen, palmnoten en hardhout en rubber. In diezelfde tijd kwam schrijver Graham Greene over land naar Liberia. En daar was toen nog nauwelijks een kaart van Liberia. Er was één kaart, had je, en dan in het midden stond daar een witte, een witte vlek in het midden... en daar stond daar opgeschreven cannibalen. Graham Greene, die schreef daar een boek, boek over. A Journey Without Maps. En zijn nichtje was ook mee, Barbara, die schreef daar ook een boek over. En dat heette Too Late to Turn Back... En programmamaker Jacqueline Maris die heeft beide verhalen nu gecombineerd. Het verhaal van, van, van de Greens en het verhaal van de 95-jarige Poppe de Boer, die nu in een Rotterdams-bejaardenhuis woont. En hij is daar nog tot 1959 gebleven. Dat gaan wij volgende week horen. En nu, zometeen. Sport, heel veel sport. Schaatsen, voetbal, tennis. Tot volgende week, luisteraars. Da, da, da, da, da. Deze week in het radiodagboek. Prinses Laurentien over de presentatie van haar nieuws.